Rutte wil laat... Europese besluiten. Het kabinet noemt de EU geen doel op zich, maar een middel voor veiligheid, recht en welvaart. Het komt later dit jaar met een lijst met onderwerpen die beter in Den Haag dan in Brussel kunnen worden geregeld. Het weer vanavond en vannacht in de binnenland temperaturen dicht bij nul en plaatselijk is er kans op gladheid. Morgen veel bewolking, maar wel op de meeste plaatsen droog en dan 5 à 6 graden. Dit was het NOS Journaal. In de 4.1 Radio Luchtalarm ging af. Jawel, bomber dus. Um, origineel natuurlijk van Motorhead. Hier werd die gedaan door Girlschool School. En dat is afkomstig van de uh, ja, split-single St. Valentine's Day Massacre. Uitgedacht uh, destijds via Bronze Records. En um, ja, het was 1 februari 1981 dat, dat, uh, ja, dat die single werd uitgebracht. En ja, op zang hoorde je Kelly Johnson. Zij overleed op 15 juli in 2007 aan de gevolgen van kanker. Ze speelde gitaar op dit uh, nummer. Ze speelde onder andere ook op het uh, eerste nummer van die single. Schiet me even alleen niet te binnen welk nummer dat het nou precies was. Maar dat was in ieder geval een nummer waar ook inderdaad uh, Lemmy en Fast Eddie op meespeelden. En dus echt een samenwerking was. Dus uh, in dit geval Girlschool en Motorhead met hun splitsingle. En eigenlijk een beetje in het kader van, van uh, even Dag van gisteren. Even die twee bij elkaar, een liefdesnest zeg maar. Nou ja, ik weet niet wat er uiteindelijk uit geworden is, maar er gingen flink wat geruchten destijds. Dat weet ik nog wel. Al was ik zelf uh, nog zes jaar oud, maar toen maar toen die single uitgebracht werd. Maar um, vooruit 1981 dus kwam die single uit, 1980, 1981 zo ongeveer. Um, welkom Metal Warehouse, want daar uh, luister je inmiddels weer naar. We bedanken natuurlijk uh, Henk en Harry voor uh, hun programma van vanavond, van het programma A Touch of Country. Even een spoorboekje doornemen met jullie dan uh, vanavond nog na 9 uur naar de Metal Warehouse. dan uh, Jimmy en Frans met hun High Turf Radio. Dan even een uurtje niks, want vanaf 10 uur dan uh, trapt uh, Metal Mike op zijn kinkaatschok.com weer af met uh, een uurtje uitschok. Uh, althans eigenlijk 2 uur, maar om 11 uur dan schakelen we natuurlijk over naar RTV Baren voor Jos Gielsen met zijn Metal Night die je dan tot 1 uur gaat volhouden. Althans, met de vraag van de afgelopen week was hij ook rustig even wat langer bezig. Dus uh, daar gaat af en toe in de programmering niet alles even zoals het hoort. Maar goed, dat boeit dan niet zo gek veel als je dan tot drie uur naar een programma zit te luisteren. Een metalprogramma, dan begint je weekend gewoon lekker, lijkt mij zo. Maar goed, normaal gesproken dus tot één uur metal night bij RTV Baren. En dat vind je dan weer via eemlandrtv.nl. Daar vind je de online stream. Onze eigen online stream vind je natuurlijk op radiohogeveen.nl. En uh, uiteraard ook uh, te beluisteren via de Ether op 106.8 en via de kabel op de 104.1. En mocht je willen reageren, dan kun je dat inderdaad doen zoals Harry daar straks al zei: via de telefoon op 0528-233010. Of als die in gesprek is, ja, je weet het niet hoe druk het wordt, maar dan kun je ook nog de 233020 pakken. En, uh, maar goed, ik zit alleen, dus ik hoop dat ik alle telefoontjes dan maar tegelijk kan doen. En uh, uiteraard kun je ook je mail kwijt via niels.metalwarehouse.nl En uiteraard op Facebook, want daar zijn we ook weer te vinden. Facebook.com slash of ook nog eens een keer via de uh, pagina van dit programma. Facebook.com metalwarehouse en dat dan aan elkaar geschreven. Nou, dan heb je volgens mij alle links te pakken. Behalve dan dat je nog een keer de playlist kunt bekijken op zowel radiogeveen.nl als metalwarehouse.nl. Kortom, we zijn overal te vinden. Mocht niet zo moeilijk zijn, lijkt mij zo. Ga ik door met een uh, beetje Ja, zo'n een beetje een Valentijns dingetje. Maar uh, tenminste, zo was het bedoeld. Maar later bedacht ik mij. In het strookje zijn het natuurlijk uh, broer en zus. En ik heb het dan over Hans en Grietje. En Hans en Grietje waren natuurlijk uh, broertje en zusje. En uh, Hansje werd opgesloten in een of ander uh, huisje. En moest zijn vingertje af en toe laten zien. En uh, groeien en groeien en groeien. Maar goed, Hansel en Gretel. In het kader van Valentijnsdag heb ik ze maar uh, toch maar even geprogrammeerd. En uh, ja, die band Hansel en Gretel. Ze te leren een beetje een soort Ramstein ripoff kloon te zijn. Maar ze komen uit New York en ze maken af en toe wat Duitsstalige teksten, maar uh, mixen het ook wat Engels erin. Zo kun je ook bijvoorbeeld het volgende album, Born To Be Hired. Inderdaad, Born To Be Hired, hoe fout kun je zijn? Aktebraak via Metropolis Records in... Uh, ja, gaan een beetje weer in de dingetjes doen dus. Dit is de titeltrack van dat album Born To Be Hired. De band Hansel Kretel, welkom in Metal Warehouse. Psalm 69 hoorde je natuurlijk Ministry, de band van Al Jurgensen. is nummer Just One Fix. En dat is weer een album uit 1992. Zeg maar een jaar voordat Metal Warehouse begon, oftewel 20 jaar, 21 jaar geleden. En het album kwam in juli, 14 juli, July 14. kwam die uit. En kreeg een titel mee die eigenlijk niet uit te spreken was. En dat werd later bekend dat dat de Psalm 69 moest zijn. En dat ding had een subtitel, The Way to Succeed and The Way to Suck Eggs. Ga door met een uh, Ramstein clone, die heeft zichzelf uh, vernoemd naar een album van Ramstein, namelijk de band Vulkerbal. Dit is in hem radio actief. ook wir zijn. ...aktiv... Okay. Hey. is er eentje van uh, de band Generation uh, Let Up Kill nummertje ken je natuurlijk want die heeft vorig jaar grijs gedraaid En nummer Red, White and Blood <tied> Edicat vos omnipotens Deus, pater, et filius, et Spiritus Sanctus. Amen. De band uh, Hatriot of Hat Riot of H-A-T uh, en dan Riot. Hatriot zou je het bijna moeten zeggen, denk ik. Het album waar het afkwam was Heroes of Origin en daarvan hoorde je het nummer Mechanics of Annihilation. En inmiddels uh, 5 over half wacht, dat schiet lekker op. En als ik even kijk in de playlist, dan hebben we nog een aantal te gaan. Misschien dat ik zelfs wel extra muziek moet gaan uitzoeken, zo ongeveer. Um, uh, Heroes of Origin, in ieder geval, uh, dus het album van uh, Hatriot. En uh, ja, dat is het nieuwe bandje van Steve Zouza. En uh, ik me de vorige week op dat ik uh, zei Steve Zoutra. Maar het is uh, Steve Zitro Zouza, zo heet hij officieel. Althans, uh, Zitro, dat is eigenlijk zijn, zijn bijnaam. Maar uh, ja, die ken je natuurlijk uh, in het dagelijks leven. Was hij altijd zanger bij de band Exodus. Dat zeg ik was, want daar zit hij inmiddels al een paar jaar niet meer. Maar goed, dit is zijn, zijn nieuwe band, Hatred. Daarvoor Generation Kill ga door met een band uit Italië en dat is de band Coma. En uh, Coma, ja, die, die, daar hebben ze er meer van in Italië. Er is ook een bandje, die heet Coma, die komt uit Bolzano. Deze band niet, deze die komt uit, uh, van het uh, eiland Sardinië af... Uh, ...van het uh, plaatsje Cagliari en uit dat ligt weer op uh, Sardinië. Het bandje bestaat sinds 2001, maar uh, ja, hebben niet echt heel veel gedaan. Ze hebben nu net een cd'tje afgebracht via Punishment 18... ...en dat cd'tje luistert naar de naam Mindless... En uh, het bandje is opgericht door de broers Zanna en uh, samen met de broeders... Ja, dan nou moet ik even spieken, want mijn Italiaans is het niet zo best. Uh, Cuzzo Crea. Ja, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar goed, die beide broers Cuzzo Crea zitten er inmiddels in ieder geval niet meer in. Er was een uh, bassist en een uh, gitarist. en die hebben ze inmiddels dus vervangen. En uh, ja, ze bestaan dus uit vier man. En uh, ja, ik je de namen besparen, want dat zeg je waarschijnlijk toch niet. Dit is een debuutalbum. Van deze heren. En uh, ja, die komt in, is in januari van dit jaar is die verschenen. Dus die is nog uh, heet van de pers. Ze maken een soort van uh, trash metal dat eigenlijk wel dat betreft prima in dit programma past. Ik ga een nummertje draaien van uh, hun cd Mindless. Dit is het nummer My Venom Inside. The band Non-Exist En uh, nummer Flash Falls from the Bone Van het album from, the, uh, from My Cold Dead Hands Daarvoor de band Lost Society Die band Non-Exist Die komt uit Zweden En bracht in 2002 hun eerste plaat uit En in vorig jaar, dus tien jaar later pas Komen ze met de opvolger Dus dat album uh, From My Cold Dead Hands Het volgende bandje wat ik voor je heb is Beyond All Recognition Dit is Brace Yourselves. Zo. Het negende album van Soilwork gaat The Living Infinite heten en het ligt 27 februari in de winkels. Je hebt al een tijdje hier in Metal House het uh, nummer Spectrum of Eternity kunnen horen. Ik heb nu vanavond een nieuwe voor je. Dit is er van diezelfde cd, The Living Infinite, zoals ze zegt, 27e ligt hier in de winkel. Dit is Rise Above the Sentiment Soilwork. Nieuwe van Soilwork dus. Je hoort hem hier in Metal Warehouse. Ja. Met nummer Rise Above the Sentiment. Vorige week heb ik je voorgesteld aan uh, de band Pendact En uh, ja, dit draaide gelijk daarna Children of Bottom. Want daar heeft het inderdaad wel wat van weg. Beetje wat gepingel op uh, Me, My First Casio, dat idee. En uh, ja, daar was heavy metal achter Een soort uh, Dragon Force, maar dan uh, met, uh, ja, je, Death Vincent Death Finse metal. En um, ja, dat nog heet Days of War en daarmee ga ik het eerste uur afsluiten. En uh, niet natuurlijk dat ik jullie verteld heb dat ik straks in het tweede uur nieuws heb over de duizendste uitzending van Metal Warehouse. Want die zit eraan te komen. We gaan het vieren op de 8e maart. Maar wat gaan we dan doen? Inmiddels is er uh, enigszins wat contouren zichtbaar van wat we die avond gaan uitspoken hier in de studio van de Radio Geveen. zodat ik je straks in het tweede uur van Metal Warehouse iets meer over. Nu eerst nog even de laatste dus van Pendact. Het ding heet ook gewoon simpel Pendact. Het album met Days of War. En daarna het nieuws van 8 uur. En daarna deel 2 van Metal Warehouse. Graag tot zo.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 En die zouden dan vervolgens vermengd zijn met rundvlees en als puur rundvlees op de markt zijn gebracht. Het is nog niet bekend of er een link is met het paardenvleesschandaal in Groot-Brittannië. Volgens het OM heeft het bedrijf in Os valsheid in geschriften gepleegd. Ook wordt de vleesverwerker verdacht van oplichting en witwassen. Inspecteurs hebben bij de inval administratie in beslag genomen en monsters genomen van het vlees. De gemeente Loppersum krijgt een permanent informatieloket over gaswinning...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 Volgens nam zijn zo'n 600 meldingen afgehandeld. Vanmiddag was er weer een aardbeving in het gebied. Rond half drie werd bij het dorp Weerdum een schok gemeten van twee op de schaal van Richter. Het weer in het binnenland, weertemperaturen dicht bij nul en kans op gladheid. In het uiterste oosten misschien wat neerslag. Morgen veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog en er wordt 3 drie tot zes graden. Dit was het NOS Journaal. In de eten, you You try and fight It's a fight that's too hard to see Don't you tell all you For the true spots beyond God's reach of death Who is this history? In 1986 When the future predicts They see the world coming to the moon One of the stars What the world goes to all This will coming as a day Second to one is you air for the One fire will light up the sky If let's take all of the new chaparral Blinded by what is God of the now Get back in time fight, the fight that is to see. This all is one force you must be on, 'cause bridges that you're what's the price? They Nou, je hoort dat de band Hell's Trash Horseman. Een bandje uit uh, een kwartet uit Rusland, uit Smolensk. Geen idee waar het ligt, ik ben niet zo bekend in Rusland. Het zou best goed oost kunnen liggen, maar net zo goed ook west kunnen liggen. Ik weet wel dat het een kwartet is, oftewel een viermansformatie... die al twee albums heeft uitgebracht uh, sinds hun bestaan in 2007. En uh, dat was in 2009 het album Till Violence en in 2010 Going Sane... Uh, going Same was niet Going Home, maar uh, wel dat ze daarna zonder label kwamen te zitten. En um, ja, in 2012 brachten ze een demo uit. Dat was in maart van dat jaar. En, en nu heeft het label Punishment 18 de band opgepikt. En daar hebben ze een album uitgebracht. En dat heet Till Violence. Nou ja, een beetje vreemd, want die hadden ze in 2009 al uitgebracht. Ik zal eens even kijken of dat het niet het re-release is. Dat zou natuurlijk ook goed kunnen. Dus, uh, en is gewoon de boel... Uh... Ja, dat zou heel goed kunnen, want daar staat dit nummer namelijk op Een, een re-release van het... Uh... Het album dus uit 2009. Het, het album Till Violence. Nou ja, dan uh, hebben we over twee jaar dus dat andere album. Uh, Hell's, Man, uh, Hells Trash Horseman dus. Je hoorde een nummer: The Preacher. En dat was een cover van The band Testament. Ja, ja, je moet het even weten. Welkom in het tweede uur van Metal Warehouse. En uh, ja, uh, voor zover ik niet het gas erop had in het eerste uur... gaan we dat in het tweede uur natuurlijk sowieso nog even iets verder indrukken... tot aan de klok van negen uur. Daarna mogen Jamie en Frans het rustig van mij overnemen. En dan rustig, bedoelen we met rustig. En uh, ja, misschien, misschien zit er nog wel wat muziek in die uh, ja, van onze gading is. Maar het zal waarschijnlijk geen death metal zijn... zoals we dat vanavond in het tweede uur gaan draaien. Ik heb straks nog nieuws over de duizendste uitzending van Metal Warehouse. Die gaan we vieren op 8 maart... En, uh, want ja, zoals je weet is 1 december uh, 1993 het programma begonnen. En als je daar dan 19 jaar bij optelt, dan kom je op 984 uit. Dus 19 x uh, 52, dan kom je 984 uit. Nou ja, daar dan even nog 16 uitzendingen bij. Dan zit je ongeveer in de geest van eind februari, begin maart. Dus 8 maart. Dan hebben we hier uh, in de studio het een en ander, maar daar vertel ik je straks nog iets meer over. Wat oh, een leuke uitzending, daar kan ik je vast beloven. Een memorabele uitzending, dus uh, blijf er even bij om dat te horen. Tot de 9 uur, dus uh, ja, de metalware is nog voor je hier bij Radio Geveen. Ik uh, ga door met een uh, bandje die uh, ja, eigenlijk al een nummer geschreven had, zonder dat de pauze het wist. Dat hij afscheid zou gaan nemen van de week. En uh, wat dan vervolgens de bonus was. Een gemiddelde bankdirecteur, als hij vertrekt, krijgt hij een bonus mee. En die moet hij dan officieel eigenlijk, uh, nou ja, uh, wordt dan van hem verwacht die dit vrijwillig inlevert. Zo werkt het in de kerk niet. Op het moment dat je een, uh, als paus afscheid neemt. is er maar één antwoord. wat je van de hoge heren dan te krijgen, het horen krijgt: dat is Separation from God. Dit is de band Alter Self. Edicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Heerlijk, dit bandje heet Sons of Aeon en uh, hun cd heet ook gewoon zo en het is uitgebracht via Life Force Records. Ik heb je laatst dit nummer ook al eens een keer gedraaid. Uh, Havoc en Catharsis, Geweldig nummer, geweldige band, geweldige cd wat dat betreft. Echt eentje om uh, thuis te luisteren en dan uh, eigenlijk een beetje thuis uit je plaat te gaan af en toe. Daarvoor hoor je Nightfall met Oberon en Titania van hun cd Cassiopeia, uitgebracht via Metal Blade. Het volgende bandje waar ik voor je heb is de band The Very End. Het is de turn of the world. En het via Steamhammer. Dit is het nummer Gravity. maar natuurlijk het geluid van de band You Send It... ...van hun CD Icarus, een negende album alweer van deze band... ...en dat negende album begon ook gewoon weer met de letter I, oftewel Icarus... ...want uh, alle albums van You Send It beginnen met, tenminste de titel begint met, het, uh, met de letter I. Uh, je hoort het nummer By My Own Hand, daarvoor is dus The Very End... ...het reint bijna met het uh, nummer Gravity van hun album Turn of The World... Ik zei het al vanavond, uh, we hebben op 8 maart de duizendste uitzending van Metal Warehouse. En we gaan er een leuke uitzending van maken. Ik ga je nu vertellen wat we dan precies gaan doen. Althans, ongeveer wat we precies gaan doen. Uh, het is de bedoeling dat we dan die avond hier in de studio van Radio Geveen live bands laten spelen. En uh, één band heeft inmiddels al toegezegd dat ze dat zullen gaan doen. De andere band weet nog van niks, die denkt dat ze voor een interview komen. Maar ik moet ze toch echt gaan vertellen dat ze hun gitaren mee moeten gaan nemen. ...weten die jongens van Icons of Brutality het bij deze dus nu ook. Want dat is namelijk de tweede band. Uh, de eerste band die er speelt is Massive Assault. Dus twee hooggevensde mensen die zullen hier in uh, de studio hier beneden... Uh, ...ja, dat moet allemaal technisch allemaal mogelijk zijn. Ze hebben ze me verteld, dus dat uh, gaan we dan maar uitzoeken uh, die vrijdag de 8e maart. We hebben de hele middag de tijd voor om eruit te gevolgen. Zodat het uh, allemaal live op de radio te volgen is... ...gaan ze hier live in de studio van Radio Geveen gaat de band Massive Assault... ...en Icons of Brutality zullen hier gaan optreden. En dat alles in het kader van de duizendste uitzending van Metal Warehouse. Nou, hoe vet is dat? Dacht ik toch wel dat we daar een hele leuke uitzending van gaan maken. We geen giel Belenpraktijken en covers en weet ik wat voor shit. Ja, als ze dat willen doen, moeten ze dat doen. Maar uh, we zullen wel zien waar het schip gaat stranden. Ik geloof in ieder geval zeker dat er uh, een hele leuke uitzending van uh, gaat komen. Nou ja, goed. En als we het dan toch over de jongens hebben... ...moeten we gelijk even promotie maken. Want de 9e maart, een dag later, dan... ...treedt de uh, band Icons of Brutality op in het podium. En dat doen ze namelijk in het kader van hun cd-presentatie. Want dan wordt hun cd de, met de titel Between Glory and Despair gepresenteerd in het podium hier in Hogeveen. Dus Icons of Brutality 9 maart in het podium en 8 maart hier in de Metal Warehouse. Daar gaan we het in ieder geval met ze gaan regelen. Ik moet zeggen, Messe Verzold is al geregeld. Alleen Icons of Brutality die hoort het nu waarschijnlijk voor het eerst als ze zitten luisteren. En uh, ja jongens, sorry, een interview is leuk, maar neem je gitaar maar gewoon mee. Daar komt het eigenlijk om neer. Uh, ik ga die uh, beide bands natuurlijk draaien. Eerst Icons of Brutality van die nieuwe CD. Between Glory and Despair. Um, wat is Icons of Brutality voor, uh, eigenlijk voor een band? Uh, ja, ze pretenderen old school death metal te maken. Maar aangezien die band nog maar een paar jaar bestaat, sinds uh, hoofd 2009. Moet je dus eigenlijk spreken van new school of old school death metal. Ik denk dat dat wat dat betreft een prima tekst is op het t-shirt. Icons of Brutality, this is Sacred Days of Tyranny. we're all dead Death Strike heet het album van Massive Assault. En daarvan hoorde je de openingstrike Driven Towards Death. En mag het dan een Ja, natuurlijk mag het een Fuiger. Wat dacht je hiervan? Behat the Defense. Zo, nummer. Dit is de band Grand Supreme Bloodchord. Helemaal in het kader van Valentijnsdag, dus Grand Supreme Blood Court met het nummer Behead, The Defense. Ja, sorry hoor, maar je kunt wel allemaal ballads gaan draaien, maar um, als je vriend of je vriendin niet van metal houdt, ja, dan is toch je relatie niet zo'n lang leven beschoren, denk ik dan. Goed, iemand anders die er anders over denkt, dat is uh, Josma Gielsen van uh, RTV Baan, die gaat vanavond wel ballads draaien. En uh, hij heeft me alvast dat stiekem laten weten dat hij uh, volgende week weer helemaal bij is. En dan gaat hij Invisious draaien, Mosfet, Purest of Pain, Miles of Perdition, uh, Beyond the Sticks, Ramstein, Texas en nog veel meer. En we hebben uh, vanavond alleen maar ballads bij hem. Van, uh, ja, heb je een metalprogramma dan ga je ballads draaien. Ja, het, is, het zijn meestal de fillers op de CD. En, uh, ja, ik... Sorry, maar nee, ik kan er niet bij. Ik heb het hier volgens mij in al die 19 jaar dat Metal Warehouse bestaat nog nooit uh, gehad dat ik hier een, uh, uh, een, een Ballad-uitzending heb gemaakt. Maar goed, daarom heet het dan ook weer Metal Warehouse en geen Metal Knight. Um, goed, dus voor degene die wel van uh, Ballads houdt kun je vanavond terug uh, terecht op eemlandrtv.nl. Eemland Daar vind je de online stream van uh, RTV Barn. We maken wekelijks een beetje reclame voor elkaar, maar uh, ja, ik, ik heb wel een beetje zo'n twijfels bij die uitzending van vanavond. Ik ga door met de muziek van uh, de Band Catalepsy. Iets wat uh, totaal niks te maken heeft met uh, een Vardeinsdag. Sterker nog, ja, ik heb helemaal niks. Dit is het nummer Working in the Dark. De band Catalepsy. Ik denken dat het Arch Enemy was, maar uh, die stem lijkt wel een beetje wat die van uh, Angela Gosso. Maar in dit geval was daar echt een mannetje die zong. En Bij Angela Gosso was het toch echt een vrouwtje te zijn. Um, de band Arsis hoor je met nummer 6 Covens White van hun album Leppers Caress. Het laatste nummer van vanavond is voor de band Think of a New Kind en dat laat zich afkorten tot Tank. Mijn album heet uh, Spesum of a Uvival. En uh, daarop staat ook het volgende nummer. Het laatste nummer dus van vanavond. Jamie is in ieder geval binnen. En uh, Frans, ja, die laat zoals gewoon ook weer als ze gewacht Die komt waarschijnlijk op 10 seconden voor 9 weer binnen. Ik ga die verlaten met het uh, nummer Inhaled. Wat Mij betreft graag tot volgende week. En uh, veel plezier met Jamie in ieder geval. En Frans misschien met de High Turf Radio. Graag tot volgende week. Bye.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 De militaire Willemsoorde wordt bij hoge uitzondering toegekend. Er zijn nu nog vijf dragers van de onderscheiding in leven. Giovanni Hakkenberg overleed in het ziekenhuis. Hij was 89. De winst van Ajax is in de eerste helft van het boekjaar meer dan verdubbeld. De voetbalclub behaalde een netto winst van 27 miljoen euro. Ruim 15 miljoen meer dan een jaar eerder. Ajax verdiende ruim 22 miljoen met transfers. Een groot deel van het geld werd binnengehaald door de verkoop van Vernon Anita, Jan Vertongen en Gregory van de Wiel. De totale bedrijfslasten van de clubs stegen ook. Volgens Ajax kwam dat door de eenmalig opgelegde crisisheffing van het kabinet. Een maatregel die voetbalclubs verplicht om meer belasting te betalen voor inkomens van boven de 150.000 euro. Voor een club als Ajax geldt dat voor de salarissen van bijna alle spelers. Het weer. In het binnenland weer temperaturen bij nul en kans op gladheid. In het uiterste oosten misschien wat neerslag. Morgen veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. En dan worden het 3 tot 6 graden. Dit was het NOS journaal. In de ether 100.0 en op de kabel 104.1 Radio Omroep West. Tja, goedenavond luisteraars. Die zet ik open. Waarom stond hij dicht? Omdat ik een oude zijn met bij jij. Ah. Ik heb geen microfoon nodig. Ah, goed. Uh, goedenavond luisteraars, uh, Frans heb ik nog niet gezien, misschien heeft Frans mij een bericht gestuurd op een telefoon die ik niet bij me heb en die het ook niet doet op het ogenblik, nu wordt hij weer, ja oh ja dat is die PU meter, onhandig, uh, <lacht> ja Goed, het mengpaneel wordt dus nog steeds aangepast. Is nog niet zoals het wezen moet. We hebben dus een, uh, een, een pu-meter dat uh, niet helemaal handig werkt. Maar goed, Frans voor, voor is er dus niet. Uh, ik weet niet waar die wel is. Misschien komt hij nog. Misschien komt hij niet. In de tussentijd draai ik een oude plaat. En dat is Whale met Hobo Humping.